Drie uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul is het ook vannacht onrustig. Gisteravond laat slaagde de oproerpolitie erin de betogers op het Taksimplein te verdrijven. Daarbij werd gebruik gemaakt van waterkanonnen en traangas. Maar telkens kwamen de demonstranten terug. Ook vannacht werd er op het plein met traangas geschoten. De demonstranten verwijten de Turkse premier Erdogan autoritair optreden. Zij eisen dat hij naar hen luistert. De Turkse regering heeft gezegd dat de premier vandaag met een aantal betogers wil praten om hun mening te horen.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 Dan nog het weer. Vannacht droog, een minima rond 12 graden. Overdag eerst wat zon, later kans op een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Zijn we weer terug met het tweede uur van de Amerikaanse sportnacht hier op uh, Omroep WNL. Op Radio 1 natuurlijk, want dat is de zender uh, waar u allemaal naar luistert. Uh, we gaan het dit uur hebben over American Football, de NFL, de grootste sport. En we gaan bellen met een Nederlander die in die league gespeeld heeft. Um, we gaan uh, natuurlijk ook ontzettend veel volgen van de wedstrijd die op het punt staat te beginnen in de NBA Playoff Finals. En we gaan het dit uur hebben over een uh, sport op schaatsen waar we in Nederland... Uh, toch heel weinig aandacht aan besteden. Dat vind ik gek. IJshockey. Ja, het wordt uh, zelfs iets groter hopelijk in Nederland. We krijgen een Nederlander die zeg, gaat debuteren volgend seizoen. Mike Daalhuizen wordt daarmee de eerste Nederlander ooit die uh, voor een NHL-team uit gaat komen. We Dat... zitten nu ondertussen te kijken naar. Ja, naar uh, Dwayne Wade, een van de spelers van Miami. En je ziet de spanning toenemen op ja. de gezichten. Die uh, een uh, balletje nog schiet uh, met spanning op zijn gezicht en toch nog een beetje rustig. Nu Manu Ginobili, een Argentijn die. Uh, vanuit alle hoeken en standen raak aan schieten. De wedstrijd zou om drie uur beginnen, maar dat is er nog niet zo. Dus gaan wij het eerst hebben over American voetbal. Saman, ja, we hebben je in het eerste uur natuurlijk al gehoord... maar je bent, ik merk nu al een ambassadeur van het American voetbal. En ik vind dat toch ontzettend gek dat een van de landen... die de wereld het meest domineert... en waarvan dit de grootste sport is, American voetbal... dat toch niet verkocht krijgt in de rest van de wereld, volgens mij. Ik weet niet of het is dat je het niet verkocht krijgt, maar het animo is er inderdaad niet zoveel als er uh, animo is in, in Amerika zelf natuurlijk voor de sport. Ik denk dat het een groot gedeelte te maken heeft met uh, de wijze waarop het spelletje opgebouwd is. Het is echt een schaakspel en... Uh, Spelen zijn als het ware soldaten, pionnen in het hele maar... schaakspel. En dat is gewoon lastig te volgen. Uh, Maarten als Amerika-correspondent is natuurlijk een fenomeen. Dat, dat, dat, dat, Amerika voetbal, waarom vinden Amerikanen het met nou ja, 50 miljoen tegelijk... Uh, wel leuk om naar zo'n schaakspel te kijken? En waarom vinden wij Nederlanders en uh, Europeanen en Aziaten dat toch net een stuk minder? Nou, Ik ga een antwoord geven waar ik me niet iedereen in deze zaal populair zal maken. Maar dat heeft ook te maken met de activiteiten voor de wedstrijd. Namelijk het barbecue en het bier drinken op de parkeerplaats van het uh, stadion. Want de realiteit wil natuurlijk dat heel veel Amerikanen... die bij de wedstrijd komen, uh, gemiddeld denk ik 70, 80.000 mensen... bij een Amerika-voetbalwedstrijd, ook niet allemaal exact weten wat er gebeurt... als ik straks uh, hier de termen door de kamer hoorde vliegen... over de verschillende routes die je moet lopen, de uh, shotgun... en dat was dan niet het wapenbezit onder de spelers... maar dat ging dan over de manier waarop de bal wordt aangegooid. Uh, dat soort zaken zijn toch wel ja, dermate ingewikkeld. Dat, is inderdaad een, dat moet je veel tijd aan besteden. Ik kom ook wel eens in een stadion naar voor Amerika-voetbal... Ik ga hier eerlijk over zijn. Dat is eigenlijk de enige sport uh, die ik, ja, waar ik liever eet en drink... dan uh, het spel leer begrijpen. Want het kost gewoon ontzettend lang. Natuurlijk, dat, dat, dat komt wel. Maar het is toch een vrij uh, lastig te begrijpen, sport. Maar, Uiteindelijk, oh, de vraag is natuurlijk wat Amerikanen Amerikanen nou zo mooi vinden... is toch ook fysieke kracht. Mm -hmm. En uh, ja, bij, bijna gewelddadige wat er eigenlijk in zit. Ja, want, Past heel erg bij de Amerikaanse cultuur natuurlijk. Ja, want uh, leg eens uit. De mensen die het spel niet kennen... het wordt heel vaak vergeleken met rugby. Ja. Is dat terecht? Uh, in een zekere zin wel, uiteraard. Omdat het gaat om tackelen van spelers met een bal. Dus tuurlijk zijn er overeenkomsten. Ik denk alleen de bescherming, de helm en de sh shoulder pass die gebruikt worden in merkvoetbal vaak onderschat worden. Het zijn namelijk meer wapens dan dat het echt bescherming is. Je kan het echt gebruiken om iemand goed schade aan te richten. Hmm. En een tackle bij merkvoetbal, het grote verschil is dat je jezelf torpedeert... in tegenstelling tot bij rugby waar je iemand om, om zijn middel grijpt... en hem naar de grond trekt. Maar die uh, ja, bescherming is denk ik ooit ingesteld om te beschermen en niet om als wapen te gebruiken. Ja, maar het begon eens met een lederen helmje en ik weet niet hoeveel bescherming je uit een leren helmje kunt halen, maar ik nee. denk niet echt erg veel. Maar het is, het, het is een vrij fysieke sport, maar wat mij altijd opvalt is dat het respect enorm aanwezig is, onderling tussen de spelers. Tuurlijk, zie you gotta be a man to play the game. Dat is echt hoe Amerikaan het zien. Je moet een echte fan zijn om het spelletje te spelen en je, je, gaat, je moet je lichaam door enorme pijngrenzen heen duwen, alleen maar op het veld te komen. Want het gaat niet alleen om wat je doet op het veld. Maar het krachthonk is natuurlijk je beste vriend. Hele dagen worden doorgebracht door met ijzers te smijten. En zo kun je dat spelletje spelen. En hoeveel spelers staan er eigenlijk tegelijk op per team op een veld? 22, totaal 11 aan elke zijde van de bal. Ja. 11 dus voor de offensive en 11 voor de verdedigende ja. spelers. En dan is het net als bij rugby een soort landje pik. Telkens een klein stukje vooruit en uh, hopen dat de bal niet afkomt. Klopt, je hebt vier, vier pogingen om 10 yards naar voren te gaan. En het is de bedoeling om 100 yards te overbruggen van de ene naar de andere zijde van het veld... en de bal neer te downen, touchdown te maken... in de endzone van de tegenpartij. Maar wat ik dan nog gek vind aan het spelletje op zichzelf... er zijn eigenlijk maar... Drie of vier spelers per team die de bal krijgen. En de rest is eigenlijk gewoon een potje aan het vrij worstelen. Tenminste, zo ziet het voor mij als leker uit. Nou, het klopt heel goed wat je zegt. En het is natuurlijk ook precies zoals het werkt in een, in een leger. Je kan je het op een zo simpel mogelijke manier uitleggen hoe het spelletje gaat? Ja, wat we eigenlijk willen doen is... we gaan of met de bal rennen of we gaan met de bal gooien. Dat zijn de twee manieren om de bal naar voren te brengen. En als ik de bal gooi is dat één persoon die krijgt altijd de bal van mij... en die mag kiezen naar wie die hem gaat gooien. Dat is de quarterback... Dat is degene die de bal elke play altijd raakt. Dat is ook eigenlijk bijna altijd de, de generaal van het spelletje. Dat is de generaal, de, de veldmaarschak van het leger als het ware. En de man met de mooiste vriendin vaak. <lacht> vaak wel. En met de, Kat, de dikste bankrekening. Catherine ja. Webb was de laatste. Die, uh, zoekt u het maar op mensen. Catherine Webb. Brent Musburger. In <lacht> ieder geval. En uh, er is een running back. Dat is de persoon die de bal krijgt om de handen te drukken. En we hebben receivers. Spe spelers die de bal toegegooid kunnen krijgen. Hele hem, uh, jongens. Hele rappe, snelle jongens die de bal kunnen vangen en goede handen kunnen hebben. En uh, hij wijst op dit moment zichzelf aan. Maar, dat soort, maar er zijn ook gewoon gasten die heel erg groot zijn en alleen maar proberen die quarterback of de andere spelers te beschermen. Yes. Door gewoon anderen te tackelen. Schitterende spelers, defensive spelers. Dat zijn de atletische jongens. Jongens die hard snel kunnen bewegen. Die hun lichaam in allerlei moeilijke hoeken kunnen draaien... om onder de bloks van de offensive spelers... onder die lange armen, proberen op die borstplaat te zetten... daar onderdoor kunnen duiken. En dan met het speeksel op de mond achter maar, de quarterback aanrennen. Maar dan nog, en als laatste, als inleiding voor de sport... als je het voor het eerst kijkt... Er gebeurt zo ontzettend veel op het veld. Waar ja. moet je een beetje op letten, zodat het een beetje overzichtelijk wordt. Zodat uh, Maarten het zelf ook begrijpt als hij nou, net gebouwd Ik let heeft. vaak waar de bal heen gaat, maar we zullen wel iets meer in zijn <laughs> ouds van de buurman hier uh, krijgen. Ik, ik denk dat je daar goed, goed kunt beginnen, Maarten. Laten we gewoon proberen <laughs> ja, eerst de bal te volgen. Eenvoudig beginnen. <laughs> Sterker nog, kijk eerst maar eens welk team uh, in, in, op de offense is. Welk team heeft de bal überhaupt voor het de play begin? Begin daar eerst. Hoe staan ze opgesteld? En van daaruit vertrekken? Ja, waar we in de andere sporten zien dat er uh, over de 100 wedstrijden bijna per seizoen worden gespeeld... Ja. is dat in NFL absoluut niet zo. Max 20 wedstrijden als je een prof bent. Waarom is dat? Uh, het lichaam houdt dat niet vol, Neil. Dat kan een lichaam niet volhouden. Als je kijkt ook hoeveel spelers er uh, na week 1 en 2 al geblesseerd zijn. Dat is ridicuul. Je hebt 53 spelers. En elk team verliest zeker 10 spelers per seizoen aan injured reserve. Die, worden, die gaan er gewoon direct uit. En dat kunnen ook de beste spelers van het team zijn. Daarnaast uh, ja, de wear and tear zoals ze dat noemen. Hè. Dus de, de, elke dag opnieuw moeten trainen. Het, het het weer klaar moeten staan. Slijtage Slijtageslag is enorm gewoon. Dat kunnen die lichamen gewoon niet hebben. En je merkt gewoon na 16 wedstrijden, het reguliere seizoen, zijn de meeste spelers op. Ja, er zijn eh, nog twee aardige dingen om erover op te merken. Ten eerste, de gemiddelde carrière in de NFL duurt zo'n drie jaar. Drie jaar, klopt. Uh, dus je bent snel uh, klaar met je, met je baan. Dat uh, betekent ook dat je inkomsten daar natuurlijk nul zijn, helaas. En wat je ziet, omdat het zo zwaar is, uh, we hebben all-star games eigenlijk in alle Amerikaanse ja. sporten. Die heb je ook in het Amerikaanse voetbal. Daar heet die de pro Bowl. Klopt. Maar in de Pro, dat seizoen is zo zwaar... dat ze in de Pro Bowl elkaar niet eens serieus willen tackelen. Dat is net alsof er een paar kinderen... naar zo'n vlaggetje in hun broek lopen te ja. gaan. Je kent dat spelletje wel, weet je wel. Ja, Vlek, ja. Dus daaraan zie je dat het nu al misschien soms te zwaar is... het aantal wedstrijden dat er wordt gespeeld. En wat ik wel opvallend vind, is dat... Uh, wanneer niet gespeeld worden de NFL-spelers... dat ze allemaal heel veel moeite hebben om niet gearreste <laughs> gearresteerd te worden. Ja, hoe kan dat, uh, Saman? Hey, ik denk dat er... Uh, er zit natuurlijk... Hoe gaan we dat netjes zeggen? Dit zijn natuurlijk jongens die komen vaak uit moeilijke achtergronden, komen uit sloppenwijken, komen uit mindere wijken waar er een hoogte, groot gedeelte criminaliteit is. En ja, die jongens die hebben nu ineens allemaal geld. Dus die gaan stappen, die gaan leuke dingen doen. En ja, als jij de club uitkomt gelopen maar, maar is, wegen, het, is ja, het misschien ook negen. zo: het is zo'n ontzettend grote sport. Iedereen wordt herkend, deuren gaan voor je open. Je denkt dat je een god bent waarschijnlijk. En dat als je 100%. niet dat je nog met geweer mag rondslingeren. Ja, ja, ja, het ligt er dat ook wel... natuurlijk waar je vandaan komt. Dus kijk, bijvoorbeeld Mike Goodson, die jongen waar je dan nu even over hebt, die dan uh, werd aangehouden. Hij was te dronken om zelf nog te vertellen dat het pistool niet van hem was. Maar die komt, die komt uit gebieden waar dat, in de South, waar het toegestaan is om dat bij je hmm. te dragen. En dan speel je ineens in New York en dan gelden andere wetten. Dat is natuurlijk ook natuurlijk iets wat we niet moeten vergeten. Nee. 50 staten allemaal verschillende wetten. Ja. Dus, maar hoort het misschien misschien ook gewoon bij de charme van de NFL... dat dit bij de off -season. Iedereen heeft het erover. Tuurlijk, man. Het is toch een geweldig verhaal in de kleedkamer. Hey, ik ben gisteren ook gearrangeerd. Nee, <laughs> ja. nee, ik, ik weet niet We, wat het wij, de maar, charme maar, van het spel is. Ja. Maar ik, het, het, nee, de charme ik hoorde... bij de sport... dat het, het, weet je, ja. Kijk, het, het zijn harde jongens. Het zijn agressieve jongens, weet je. En iedereen loopt wel eens uh, naast de scheven. Ik denk dat ze op een gegeven moment ook gezocht worden. Hm. Maar eh, nog even terugkomend op de sport. In Amerika is dat altijd één en één met commercie. Ja. Uh, dat hebben ze dan met Amerika voetbal slim aangepakt. Want je kan s ochtends vroeg om ongeveer 7 uur of zo beginnen met de eerste wedstrijd. En om 10 uur s avonds is de laatste gespeeld. Zeker als je aan de westkust leeft, dan uh, ben je helemaal goed bezig. Ja. Inderdaad, de eerste begint om uh, half elf, s ochtends aan de East Coast. En dan uh, dat is uh, half acht s ochtends aan de westkust. En dat, uh, dat loopt zo lekker, lekker door de hele zondag. En hey. dat komt dan uiteindelijk allemaal samen in de finale. Superbowl? Yes. Wat yes, gebeurt daar? Yes, yes. een Superbowl hè. Dat is het uh, mij... grootste één dag sportevenement ter wereld. <laughs> ja. Nieuw, ik weet niet of je zat is dat in mijn hoofd daar hè. Ja. Want je trok ja. die zin zo uit mijn hoofd. Geweldig. <laughs> ja. ja, nee, Inderdaad, het grootste ééndag-evenement. Ik heb het vorig jaar live mogen meemaken. Toen was ik in Indianapolis. En ik, ik kan gewoon met recht zeggen dat het uh, een van de meest bijzondere dingen is die ik ooit heb meegemaakt. Uh, de beleving die eromheen hangt. Indianapolis was een week lang uh, geheel in het tekens van de Superbowl staat. En de, uh, dit is het meest bijzondere. Er zijn duizenden vrijwilligers die daar hun echt zich kapot rennen voor die stad gewoon. Ja. Het is Amerika. En, en daarbij moet nog worden aangetekend... dat als in Nederland heel veel mensen zijn die een beetje klagen... over dat de voorbeschouwingen behoorlijk lang zijn bij het uh, voetbal. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Drie uur minimaal, jongens. Drie uur. En de mensen gaan ervoor zitten ook. <laughs> Wat? En het ergste is, het zijn niet eens de slimste gasten die aan het woord komen. Ik geloof dat uh, ESPN uh, vorig jaar 30... Fulltime analisten in dienst. Dat is 30 keer, uh, nou ja, laten we uh, zeggen, Ron Jansen. 30 keer Jan van Hals. Zeg maar. <laughs> uh, uh, dank jullie wel voor nu. Zometeen kunnen we binnen met Pascal Matla. Een Nederlander die in die NFL gespeeld heeft. Fantastische verhalen daar natuurlijk over. Maar ondertussen. Ja, ja. ja. Het is Pieter Horsman schijnt er uh, verstand van te hebben. We zitten te kijken uh, naar de San Antonio Spurs die een 9-4 voorsprong hebben tegen de Miami Heat. En, uh, wat kunnen we vertellen over de eerste paar minuten, de eerste vijf minuutjes? Ja, het is, uh, zoals Mark Smeets al aan, uh, aangaf, een harde wedstrijd tot nu toe. Het, is, uh, het zijn twee teams die nog niet precies weten uh, wat, ze, wat ze willen van deze wedstrijd, lijkt het wel. Ze, ze passen een beetje rond. LeBron James heeft nog amper een schot genomen deze wedstrijd. En Tony Parker aan de andere kant ook niet. Ze proberen echt een beetje de, ja, de, de, de spelers die eigenlijk normaal gesproken niet zoveel uh, schoten nemen in de wedstrijd... proberen ze te betrekken in het spel en zo proberen ze de wedstrijd... Uh, nou, Laten we even luisteren naar hoe dat dan uh, klinkt op de Amerikaanse televisie. We kijken. Tony Parker. Tony Parker, de speler waar we het uh, vorige uur over hadden... die uh, probeerde naar de baas te komen tussen twee man in... en uh, verspeelde de bal, want er was niks aan de hand. Er we werd wel redelijk hard aangepakt, waar we het al over hadden. Ondertussen zitten ze aan de andere kant nu LeBron James aan de bal. Die op de rand van de driepuntslijn de bal probeert te passen naar Wade. En die gaat volgens mij naar de basket tour. Een andere grote speler is dat, hè, Pieter, Dwayne Wade. Ja, Dwayne Wade is een hele grote speler zelfs. Die heeft een aantal jaar geleden nog de Miami Heat naar een titel geleid. Toen nog met Shaquille ja. O'Neal. In 2006 toch? In 2006, 2006. inderdaad. Ja. En uh, kijk, Dwayne, dit, kijk hier, eens, Hiervoor kijken kijk we eens, basketbal, kijk hè? Ja, want wat gebeurt er? Een gigantische dunk van... Ik zie het niet heel goed. in. Tim Duncan. Nummer 21. Je nee. zou maar zo goed kunnen dunken en zo heten. Nou, is het twee meter zijn ook wel een klein beetje hulp <laughs> voor Tim Duncan. Tim Duncan van de, de Maagdeilanden, 37 jaar. En zijn ja. hele leven speelt hij bij de San Antonio Spurs. En uh, hij heeft uh, voordat zijn contractonderhandelingen voor het laatste contract begonnen... gezegd, ik blijf sowieso bij de San Antonio Spurs. En achteraf zei hij, ja, dat is niet zo handig, want daardoor kreeg ik minder geld. Ja. Maar dat maakt hem helemaal niet meer uit, volgens mij. Nee, die man uh, die heeft uh, meer dan 100 miljoen euro of dollar verdiend in zijn carrière. Alleen ja. met uh, contracten. Ja, het, het had niet veel gescheeld of hij was een vriend van Pieter van de Hogewand geworden. Hij was Olympisch zwemmer ja. in zijn high school dagen, Tim ja. Duncan. Maar zegt dit trouwens al wat uh, voor de mensen die nu zitten te kijken... dat er nu zo vroeg al een time-out wordt genomen door Miami... Ja, wat zegt dat? Het zegt op dit moment niet zo heel veel nog. Het is, uh, het is ook voor een coach na nou, een minuut of vijf in de wedstrijd nu wel een goed moment om even nog even te ja, even kijken hoe het ervoor staat. Mm. Wat gaan we doen? Uh, hoe, gaan, hoe reageren wij op wat de andere coach heeft verzonnen voor ons vandaag? En gewoon even een moment van rust. Hoe lang, lang duurt zo'n uh, wedstrijd? Een wedstrijd duurt 48 minuten, officieel. Onofficieel mm -hmm. uh, duurt het een uur of twee. <laughs> want? Uh, want er zitten time-outs in, waar we nu in zitten. Uh, er zitten reclames tussen, ook officiële reclame time uh, en dan zit er op, oh, je speelt uh, kwart van twaalf minuten. We worden dus nog wel even bezig gauw hier. En uh, tot nu toe is het spannend. Laten we hopen dat dat zo blijft. Er worden wat uh, herhalingen uitgezonden tijdens uh, de reclame daar uh, in Amerika. Lijkt een goed moment voor ons, denk ik, om even naar muziek te luisteren. You ain't seen nothing yet. Pac-Man Turner Overdrive op radio 1. Eens nee, zien not yet van Bagman Turner Overdrive. We hadden net een uitstekende analyse van uh, samen over American voetbal. In de uh, geschiedenis hebben we uh, misschien wel meerdere Nederlanders gehad uh, die uh, wel in een trainingcamp hebben gezeten. Eén daarvan is Pascal Matla. En, uh, die heeft een uh, tijd geleden uh, voor de New Orleans Saints gespeeld. Pascal, goeied. Goeiedag. Een jongen vanuit Voorburg naar de New Orleans Saints. Hoe kom je daar? Dat is een heel lang verhaal. Maar zoveel tijd hebben we niet, denk ik. Nou ja. dus ik, zal het, ik zal het heel kort uh, proberen uit te leggen. Ik ben uh, hier in Europa ben ik uh, gescout door, uh, door de NFL Europe destijds. Um, en ik heb daar zeg maar, een paar trainingsweekenden meegedaan. Uh, waardoor ik in, een, uh, in een Team Europe kwam. En dat was een uh, samengesteld team van allemaal Europese talenten. Die toen de tijd tijdens Super Bowl uh, Week in, uh, in Tampa Bay, ik geloof in 2000, 2000 of zo was dat. Ik um, speelde een, een toernooi tegen uh, Amerikaans, een Amerikaans en Japans uh, talententeam, zeg maar. En daar was ik gescout door een, uh, door een college, Eastern University de Division One team uit Amerika. Uh, 1 A eigenlijk, zeg maar de ene hoogste uh, ja, uh, college league. Um, en daar heb ik vier jaar uh, college voetbal gespeeld. Maar dat moet, uh, dat moet op dat moment al een enorme omschakeling zijn geweest voor jou, om college ja, te spelen. Dat is dat is een van de grootste omschakelingen grootste die, ik, die ik heb gehad. Want je gaat natuurlijk van, uh, van Nederland naar Amerika. Uh, naar de eerste keer naar een ander continent toen ik, uh, ik was geloof ik twintig. Um, helemaal op jezelf aangewezen. En dan ook nog eens een keer sport spelen in, uh, ja, in het grote Walhalla. Het uh, dus, ja, merk voetballand van de wereld, zeg maar. En dan, ja, dan, uh, er komen heel veel indruk op je af, zeg maar. Dus dat was de, de, de, eigenlijk wel de grootste aanpassing die ik, uh, die ik heb, uh, heb gehad. Uh, of heb moeten maken. Nou ja, dat, dat is me wel redelijk goed uh, afgegaan. Want uh, na mijn laatste jaar kreeg ik een, een contract aangeboden door de trains. Ja. En uh, nou ja, daar ben ik toen heen gegaan in het voorjaar. En in het, uh, ja, na, na het trainingskamp uh, uh, hebben ze me daar laten gaan. Uh, deels omdat ik uh, ook, ja, geblesseerd raakte. En niet volledig uh, heb kunnen meetrainen... en kunnen, ja, de coach kunnen overtuigen van, mijn, uh, van wat ik kon. Ja, en dan staan er uh, een hoop, uh, hoop achter je die, die graag jouw ja, plek ja. overnemen. De, dus, de, ja. de wetten van de NFL zijn keihard daarin, hè? Ja, dat is echt, dat is echt bizar hard. Het is, uh, als je, de, de, de jongens die worden ontslagen, zeg maar. Um, die worden ook s ochtends vroeg uh, gewekt, om een uur of zes... En dan mag je je playbook, je, je boek met al je tactieken en strategieën, die mag je bij de, de headcoach inkomen leveren. Dan krijg je nog een paar woorden mee. Uh, van uh, bedankt voor je inzet en uh, jammer, volgende keer beter. En uh, je, wordt nog, je staat op het vliegtuig, op het vliegveld voordat de andere spelers nog wakker zijn. Uh, ik, ik krijg geen kans om iedereen gedacht te zeggen. Het is echt uh, het is wegwezen. En uh, puur omdat zij gewoon ook niet die. Uh, die afleidingen willen hebben van spelers die vertrekken of een uh, ja, stampij gaan, uh, gaan lopen maken. Het is echt een, uh, een heel uh, georganiseerd proces. En toen zat je opeens weer in een vliegtuig terug naar Nederland of ben je er toen nog wel gebleven? Nou ik ben, ik ben toen, omdat ik ook uh, geblesseerd was, uh, was iets gecompliceerd. Als je geblesseerd ontslagen wordt dan moet er altijd nog wat onderzoek gedaan worden. Dus Ik ben toen nog wel drie maanden in Amerika geweest uh, en daarna uh, met vliegtuig terug naar Nederland om te revalideren. Om, uh, om op tijd klaar te stomen voor het uh, NFL Europe seizoen. Dat ja, een... dat dan weer wel. Met de, toen nog ja. de Amsterdam de Admirals. Ja, dat ja. was uh, mijn eerste seizoen bij Admirals en ja. meteen het laatste ook, om, ja, ook omdat de, de NFL Europe na nou, dat jaar opgegeven werd. Ja. Dus is weerpech. <laughs> ja, niet echt veel geluk mee <laughs> in dan, uh, we, we, ja. hebben, we hebben het deze nacht over NBA, het basketbal. We hebben het over MLB, het honkbal. We hebben het over uh, NHL, het hockey. Maar het staat allemaal in geen enkele vergelijking in Amerika... met de NFL, het Amerikaanse voetbal. Wat betekent die sport voor de Amerikanen? Ja, zo. Um, het, is, het, is, het is groter dan voetbal in Nederland of in Europa. Het is... Uh, ja, als, als wedstrijden gespeeld worden, dan... dan op vrijdag zit iedereen altijd bij de lokale high school uh, het team aan te moedigen. En dan moet je denken aan een middelbare school waar gewoon 10.000, 15 15.000 mensen op de tribune zitten. Uh, dan op zaterdag gaan ze naar hun lokale college om te kijken naar, naar de wedstrijden. En op zondag zit iedereen of in het stadion of voor de buis met, uh, met bier en chips en weet ik veel wat. Er zijn nog haast geen uh, halve varkens aan het spit uh, in de woonkamer. Maar het, alles wordt uit, uit de kast getrokken om. Ja, om het de merk voetbal te, te, te zien en ja, bijna te vieren, zeg maar. maar de... Het is echt. Uh, ja, de, de, je kan het ook nergens mee vergelijken in Nederland. Omdat het is, het is echt Amerikaans. Ja, maar de wedstrijdbeleving begint ook, stel dat een wedstrijd om um, vijf uur s middags begint. Die wedstrijdbeleving begint al s ochtends, hè? Ja, ja als om vijf uur begint, dan uh, om een uur of tien dan uh, gaan mensen al naar de, naar de naar het stadion. Je hebt daar het zogenaamde tailgating. Dan doen ze de. De achterklep van de, van de pick-up truck die gaat naar beneden. En dan komt een partij voedsel uh, uit. Hele barbecues. Mensen staan met grote tv-schermen en satellieten. En echt geen grap met koelkasten. Hoe ze het doen, weet ik niet. Maar ze gaan daar gewoon drie, vier uur van tevoren staan barbecue met z'n allen. Maar ook alle, alle uh, supporters staan door elkaar. Hè? Dus je kan met, met, met supporters van de tegenpartij ...sta je vooraf bier te drinken. En, uh, en wat te eten. En dan ga je het stadion in. En niks politie en, en uh, groepsvervoer en, en weet ik wat allemaal, zoals je hier in, uh, in Nederland en Europa ziet bij de, bij, de, bij de normale voetbal. Het Gaat super gemoedelijk. Er ja. kan gewoon alcohol geschonken worden in het stadion. En uh, na afloop krijgt iedereen nog een high five van elkaar en gaan ze, gaan ze weer heel uh, weg. Maar dat zie je natuurlijk ook terug op het veld. Het is natuurlijk een vrij harde sport, uh, heel ja. fysiek. Maar het respect ja. onderling is natuurlijk, we hebben het hier in Nederland heel vaak over respect op het voetbalveld. Ja. Maar ze zouden daar een keer moeten kijken hoe dat in de, in de NFL aan toe gaat. Ja, het is bijna een, een, een gentleman's game. Hè? Het is, uh, tussen de fluitjes door is het, uh, is het, uh, ja, is het gewoon heel veel agressie. En, uh, en, uh, maar daarna stopt men ook. Ja, uiteraard zijn daar ook uh, incidenten. Maar Absoluut. over het algemeen is het gewoon, heel, ja, is het gewoon sportief. En, Tussen de sluitjes door kan alles en daarna uh, niks. De discipline is, is, is, uh, er, is heel erg aanwezig. Er zijn posities op het veld die vooral een beetje de gevechten uitvechten uh, uit om andere spelers te beschermen. Die, die hebben meestal niet een erg lange carrière, hè? zeker niet in de NFL. Dan kan je vier, vijf jaar op het hoogste niveau en dan, uh, dan ben je helemaal aan gort geslagen. Nou, valt het mee? Er is een keer volgens mij uitgerekend dat de gemiddelde carrière in de, in de NFL uh, drie jaar is... Uh, onder de spelers heet, heet de NFL ook niet de National Football League, maar uh, not for Long. <laughs> en, uh, en daarom zie je ook dat de jongens die, die, die erin zitten, die, die proberen het meeste eruit te halen. En, uh, als je naar posities kijkt, uh, de positie wat ik speelde, off line. Dan, dan je, moet je zeg maar de spelverdeler beschermen. Nou, dat, die krijgt gewoon heel veel klappen. En uh, ja, die gaan. Ja, die ja, lopen gewoon veel meer schade op dan een quarterback of dan. Uh, wat andere maar je hebt wel de eeuwige roem natuurlijk. Als je één keer in de NFL gespeeld hebt, dan, uh, dan, dan, ja, dan word je overal herkend. En dan ben je de held van Amerika, zeker als je nog wint ook. Ja, zeker. Nou, ik, heb dan, ik heb dan kortstondig in de NFL gezeten. En ja. uh, als ik zag wat, wat dat veranderde, als je in de, uh, elke deur in New Orleans ging open. En uh, uh, overal waar we kwamen, was het uh, ja, alles kon, niks was te gek. En je was, uh, dat gebeurt ongeluk. zelfs in Voorburg niet meer voor je. Nou, nee. Maar nee misschien in die, Al... uh, die, die tijd is voorbij. Dan. Ja. Ja, misschien, ja. misschien in Alve wel, want uh, even het bruggetje maken. Je bent uiteindelijk ja. terugkomen naar Nederland. En uh, ja. enkele zoenen geleden ben je kampioen van Nederland geworden als coach. Het coach. Ja. ja, ik ben daar uh, inmiddels vier jaar geleden ben ik daar uh, aan de slag gegaan uh, met een paar andere coaches. Um, bij Alve Eagles was een team dat uit de tweede divisie kwam. Heel ambitieus. Heel, ja, jonge getalenteerde spelersgroep. Um, Onderwege groep. En die hebben we in, uh, in drie jaar tijd hebben we kampioen uh, kunnen maken. Uh, het tweede jaar, met twee seconden te gaan met de wedstrijd, het kampioenschap uh, nog verloren, zeg maar. Het was, uh, ja, het was net een soort film. Misschien ga ik wel een boek over schrijven. <lacht> en uh, dat hebben we het derde jaar we het, uh, ja, gewoon gerevancheerd door, uh, door in die finale uh, met grote cijfers te winnen. En ze uh, waren drie hele, hele leuke seizoenen. Ja. En uh, ja, je stopt er zoveel tijd en energie in. En het is nog steeds. Tenminste, ja, gewoon een onbetaalde sport zeg maar in Nederland en uh, er kwamen voor mij wat andere dingen op het pad waardoor ik, waardoor ik even staps terug moest, moest doen ja. en uh, dit seizoen dus niet coach. En uh, ja, misschien dat er in de toekomst wel weer wat in gaat veranderen. Maar hoe groot, dus, okay, je had eerst die omschakeling van Nederland naar college in Amerika, hoe groot was die omschakeling weer van Amerika nu zeg maar naar het amateurniveau in Nederland? Ja. Uh, heel groot en in elk uh, opzicht. Uh, of, nou, of het nou is van ja, de kwaliteit van de sport, natuurlijk. Niveau. Uh, tot en met uh, de faciliteiten eromheen. Ik kwam hier aan als een hele verwende, als heel verwend iemand. Omdat alles werd geregeld na de trainingen. Het enige wat je hoeft te doen. is je was in, de, in, een in een bak te gooien. En uh, drie uur later hing het weer. Uh, nou, ne nog net niet gestreken. hing het in je kastje. Uh, alles was voorzien. Alleen maar zod zodat jij aan je. Alleen maar je voetbal hoeft te, te denken. Je hoeft er nergens aan te denken, je hoeft er niet te denken wat je moest eten s'avonds, boodschappen hoeft te doen of wat dan ook. Um, dus alles was geregeld. En dan kom je naar Nederland. En uh, dan is het niet zo. En dan ja, uh, moet je zelf nagaan denken van: oh ja, hoe gaan we, hoe gaan we de training indelen? Hoe gaan we, nou, waar, waar moeten we omkleden? Um, komt er iemand wel de wedstrijd filmen voor analyse? Uh, ja, je hoeft er nog. ...gelukkig net niet dezelfde lijnen te trekken op het veld. Maar het is een, een, een, hele, hele, ja, een hele andere wereld. Um, maar op, zich, op zichzelf ook wel weer heel, heel leuk. Ja, en en natuurlijk basics. ervaringen ja. die nooit meer van je af worden gepakt daar in, in Amerika. Pascal Matla, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen gaan we op Radio 1 bellen met een speler... ...die nu op dit moment die Amerikaanse droom aan het beleven. Geraldo Boldewijn. Hij komt uit Nederland en hij speelt... Ja, uh, eigenlijk in de voorportalen van de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie. Maar eerst gaan we kijken uh, samen met de mensen in de studio naar uh, de wedstrijd... die uh, inmiddels een klein half uur onderweg is, maar ongeveer 10 minuten uh, gespeeld. Uh, de wedstrijd tussen Miami Heat en de San Antonio Spurs in de finale, of de, de finale van de NBA playoffs. Het staat 20-22, spannende wedstrijd, terwijl Thiago Splitter volgens mij net 24 punten voor heeft gemaakt voor San Antonio. Dat klopt. San Antonio uh, is eigenlijk... Goed onderweg op dit moment. om, uh, ja, om de, het de Heat. toch iets moeilijker te maken. Ze zijn uh, deze wedstrijd iets beter begonnen. dan de vorige wedstrijd. De vorige wedstrijd begonnen ze ook goed. maar ze lijken er iets meer in te zitten deze wedstrijd. Ze, ze, ze gaan voor elke play. En je ziet dat Miami gewoon moeite heeft om te scoren. Je ziet LeBron James allerlei moeilijke dingen doen. En uh, ja, het lukt ze nog niet echt. Daarom is het op dit moment nog 20-24. Maar uh, klopt het, we zitten nu een paar plays te kijken. Elke play die naar de basket gaat, wordt er gewoon echt keihard omgevochten. Ja, NBA Playoffs basketbal heet dat. Nee, ja. maar, dat, heb ik, ja, maar dat, dat zeg je wel zo. Maar de vorige wedstrijd heb ik dat bijvoorbeeld niet gezien van de Spurs. En dan kijk, we zien nu een herhaling. Ja. Waar, waarbij nu uh, dat uh, Miami een vrije worp krijgt, of de bal krijgt. Maar is dat dan het verschil van het thuispubliek... dat het meesweept om elke, elke, play, elke play belangrijk te maken? Dat is absoluut deel van het, uh, deel van het ding. Het, het, het andere ding is gewoon uh, dat op dit moment uh, San Antonio iets beter is ingesteld... Uh, op wat de Heat gaan doen. Ze lijken echt een uh, strategie te hebben aangenomen. Het is, uh, ja, is mooi om te kwart. zien, het publiek gaat staan voor de laatste tien seconden. En het is uh, Manu Ginobili naar de basket gaat en dan uh, slecht paast. Volgens mij komt er nog een schot. Is drie dat seconden? de vraag? Volgens mij wel. En die gaat nee. hartstikke naast. Het eerste kwart is afgelopen 20-24. Is dat een score die je vaak tegenkomt, zoiets? Ja, dat is wel gescoord? ongeveer gemiddeld. Gemiddeld worden er zo'n 100 punten gemaakt in een NBA-wedstrijd. En daar zijn we op dit moment uh, hard naar onderweg. En dat zie je, dit is mooi hè. Dit is NBA playoffs. Dat er na het afluiten van de eerste, eerste kwart... dat er nog even wat woorden over hem weer, weer vallen. Een beetje duwend trekken. Ja... En dan uh, kijken wij ondertussen weer naar de haling. Want het wordt zo ontzettend veel. En ja, dat is ook herhaal. Amerika. Oh, de, de, de klok is dus nog niet voorbij. Oh, er wordt weer opnieuw gespeeld. Er is waarschijnlijk een call geweest voor een uh, overtreding. Nee, de schotklok uh, was voorbij. Maar ja. de, oh. de, de echte klok, daar staat nog 1,8 op. Ah, oh, kijk, dat is het. goed dat je oplet. Samanders is nog 1,8. En Miami heeft de bal. Die moeten dan in 1,8 seconden een heel veld oversteken en hem erin gooien. Ja, dat... de, bal, de klok gaat lopen op het moment dat iemand de bal aanraakt. Dus we ja. hebben 1,8 seconden vanaf dat moment. Nou, dat wordt de dus spannendste 1,8 seconden van deze nacht, denk ik. Maar niet heus. Komt er nog een schot. Nee, de tijd is en te voorbij. laat, En hij gaat nu ook mis. Het eerste kwart is dus voorbij. 20-24 voor San Antonio. Ik heb ook geleerd dat je af en toe 10 punten voor kan staan... en dat er nog steeds helemaal geen enkel verschil gemaakt is eigenlijk. Want je kan zo weer terugkomen. Ja, en de NBA noemen ze ook wel eens een game of runs, zoals ze mm -hmm. dat noemen. Je kan 12 punten achter staan en ineens score je 12 punten op rij en scoort het team niks aan de overkant. Dat noemen ze ook wel eens momentum. Mm -hmm. En, uh, en in één keer is de wedstrijd weer gelijk. En het uh, aloude Amerikaanse sportadagium blijft natuurlijk gelden: It ain't over till the fat lady sings. Or it <laughs> ain't over. Zometeen, zo. dan gaan we dus bellen met Geraldo Boldewijn. En we gaan uh, het hebben over uh, ijshockey. Dat allemaal nog dit uur. Nu is muziek, Chelsea Degger van de Fraktallies.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 Chelsea Degger van de Vertellers. Eh, we hebben het eh, dit uur al veelvuldig gehad over eh, Amerika voetbal. We hadden net een man die eh, Amerika voetbal in, eh, op het hoogste niveau gespeeld heeft. En nu aan de telefoon Geraldo Boldewijn. Goedenacht. Goedendag. Ja, er zit eh, een beetje vertraging in de lijn, dus het zal af en toe even stil zijn. Er is op zich niks ergs aan. Maar eh, jij bent eh, nu in Amerika eh, keihard aan het trainen op eh, college level, als ik me niet vergis. En jij wil natuurlijk naar die NFL toe. Ja, dat klopt, dat klopt. Hoe komt een jongen uit Nederland uiteindelijk daar in die college terecht? Bij deze sport ook om precies te zijn. Want het is niet een bekende sport in Nederland. Uh, ja, dat klopt. Um, nou, een tijdje terug hadden ze uh, tussen de NFL Europe en de uh, Amsterdam Admirals. En uh, dat is zeg maar een beetje hoe ik in aanraking ben gekomen met de uh, American Football. En uh, daarna heb ik me ook heel gauw ingeschreven, ingeschreven uh, in, uh, bij de Amsterdam Tenters. En uh, ja, zo is, de, zo is het balletje een beetje gaan rollen. En, uh, ja... Een paar jaar later ben ik in Amerika beland en uh, ja, nu ben ik dus hard aan het trainen en dan uh, zien we wat er gaat gebeuren. Geraldo, hoe ben je in Amerika terechtgekomen uiteindelijk? Um, nou, uh, ik ben uh, met een groep van uh, tien jongens zijn we naar een uh, summer camp gegaan in Boise, Idaho geweest. Uh, en dan... Um, ja, hebben we hier tijdens de lopen ballen tijdens uh, de summer camp en het ging best wel goed. En het was, we hadden allemaal heel veel plezier hier al. Uh, daarna uh, heb ik besloten om uh, een jaartje high school te gaan spelen. Bij, uh, dat, dat was ook in Boise, bij um, Capital High School, in Capital High School. En um, ja, van, vanuit Capital High School heb ik een scholarship aangeboden gekregen bij Boise State en... Uh, ja, dus, maar, uh, het, het, systeem, dat, het systeem werkt natuurlijk heel anders dan in Nederland, zo'n zo summer camp waar je het over had. Hoe ziet dat eruit komen dan gewoon mensen uit de hele wereld bij elkaar en uh, iedereen wil zo'n plekje bemachtigen in uh, zo'n high school of college? Ja, het is, het is wel een beetje anders. Um, het het, zijn, het is meer mensen uit het hele land, uit heel Amerika. En uh, het wordt elk jaar groter. Het is een stuk van uh, 400 spelers, 500 spelers. Ik denk dit jaar uh, zijn er rond 800 spelers, denk ik en uh, ja en dan is het gewoon een uh, trainingskamp er zijn individuele spelers en er zijn ook spelers die daar aankomen met een hele team en um, ja en dan je, je gaat gewoon door drills met de met uh, met de Boise State coaches en je hebt een paar scrimmages um, ja van die kleine oefenwedstrijdjes tegen elkaar en het is gewoon een beetje laten zien wat je kunt en uh, ja en plezier hebben natuurlijk. Laat zien wat je kunt. We zitten hier een kenner, een football voetbalkenner, samen als Avi. Saman, uh, hoe kan je Geraldo omschrijven? Ja, ik denk Geraldo. Uh, hey Geraldo. Hey. Alles goed. goed man, met jou. Ja. Hey, uh, ja ik denk dat Geraldo, Geraldo uh, is, is leuk dat hij. Uh, als ik me niet vergis was het de uh, Black Widow toch? Toen je net binnenkwam. <lacht> <lacht> dat is ja, lang voor, geleden. Girol. Dat, dat was het, volgens Jerel Root. Dat is een van de jongens die bekend is geworden in Hard Knocks, mal zijn grappen. Nee, Geraldo is een uh, 1,92 meter, 92, als ik me niet vergis. Een enorm snelle jongen. Goeie handen. Uh, Routpatronen zijn, uh, zijn dingen waar hij zeker de laatste jaren veel aan heeft gewerkt. Als je kijkt naar de GameTube, is hij gewoon enorm ingegroeid. Is een jongen die heel eenvoudig achter een defense kan gaan komen. In, uh, in rouwpatronen. Die go-route is iets wat straks zijn stapel gaat zijn. Ik denk dat op het moment dat Geraldo nog, uh, nog, nog meer gaat groeien. Nog meer dat, dat mannenlijf gaat komen. En dat hij beter tegen de pres gaat kunnen worden. Dat Geraldo uh, alle kwaliteit en klasse heeft om gewoon in de NFL te gaan spelen. Ja, want Geraldo, hoe, hoe, uh, je gaat nu je laatste jaar in uh, op, uh, op college-niveau. Het wordt een uh, do-or... Uh, hoe zeggen we dat er op een voet? je een uh, jaar voor jou in college is dat zelf ook zo? Ja, in principe wel. Het is um, het, is, uh, het is een beetje. Het ging allemaal zo snel, weet je wel? Voor mij um, het is zeg maar ja je laatste jaar. Het, uh, iets goeds om je je probeert iets goeds te laten zien, iets uh, zeg maar iets op je nog een jaartje om je op, op, op je op je cv te zetten natuurlijk, weet je wel? En um, ja, het is, uh, je bent natuurlijk een beetje zenuwachtig. En, uh, maar ja, ik, ik heb er gewoon heel veel plezier in... en ik kan gewoon niet wachten tot het seizoen begint. Het moet ook sowieso zo, zo zijn, so, Gerardo speelt met alles zelfvertrouwen. Hé, hey, wat is de positie een beetje voor komend seizoen? Want Matt Miller, die gaat, uh, die gaat die ene kant bemannen. Op Z speelt hij? Jij gaat X spelen, of hoe gaan we dat zien? Speel je start in receiver? Uh, nou, um, ja, so, ik, op, op dit moment speel ik Z... en Matt Miller speelt uh, op de X-positie. Um, maar um, ja... We hebben nu de luxe dat we um, stelde receivers hebben met uh, heel veel ervaring. Dus we kunnen allebei de kant op spelen. Dus af en toe ben ik dan weer uh, de ex. En is hij dus wie? Of ja, misschien zelfs Aaron Burks of Kirby Moore... Mm. Het zijn, het zijn namen die in Nederland helaas weinig zeggen. Maar Geraldo, wat, wat ons allemaal fascineert, denk ik... je zit in het land van de American voetbal... en je zit dan nog niet op het allerhoogste niveau... maar je bent er heel dichtbij in de buurt. Hoe is dat om dat mee te maken als American voetbalspeler? Word je daar op, op handen gedragen door iedereen? En gaan alle deuren voor je open? Het um, is best wel tof. Het is, best wel tof. Um, is je moet niet echt op die handen... Uh, ja, zoals je zei, uh, gedragen door iedereen... maar. Um, het is wel zo af en toe dat je op straat loopt en mensen herkennen je natuurlijk. En um, ja, af en toe zie je zelfs wel op uh, nationaal nieuws en dat is ook best wel cool om mee te maken. Ja. Weet je wel? En uh, ja, het was, ik, al, al, ook altijd leuk als mijn moeder zoiets ziet, weet je wel? En uh, mijn, zus, <laughs> mijn zusters eh, maakt me ook altijd blij om uh, ja, hun trotse berichten ja. te krijgen. Een prachtig verhaal natuurlijk en uh, mooi dat je daar die herkenning krijgt. Want in Nederland waren er weinig mensen die je herkenden, denk ik, als een voetbal voetbalspeler. Ja, inderdaad. Hey, je bent alleen maar ingeburgerd, hè? want die tongval die wordt steeds dikker, Geraldo. <grijg> want waar kom ja, je vandaan? Ja, dat, dan dat, dan dat, dan dat, dat accent wordt ik, <grijg> word steeds Amerikaanser, hè? dat is uh, wel duidelijk. <grijg> ja <grijg> Waar kom je vandaan, was de vraag van Niel uiteindelijk, in Nederland. Um, uit Amsterdam. Mm. Amsterdam, Amsterdam. Oh, daar daar horen we hem hoor. Het Amsterdamse accent. <laughs> Gelukkig is daar dat, dat er heel trots op. Hey, uh, uh, ga voor <laughs> ons uh, beloven dat je uiteindelijk die NFL inkomt. Dan was Nederland weer echt iets om trots op te zijn. Veel succes en dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. Groet aan Ricky. Ja, heel erg bedankt. <laughs> Want er zitten daar ja. nog, uh, nog meer Nederlanders. En uh, dat lijkt me ook. Is dat nieuw en bijzonder dat er een paar Nederlanders daar zitten? Klopt Zo? inderdaad. Ja, Ricky uh, Chong, dat is uh, de teamgenoot van Geraldo. Die, uh, die speelt daar uh, op de defensive line. Um, en vorig jaar speelde daar nog Cedric Fabus. Ook een Amsterdamse jongen die uh, daar is gaan spelen. En nu inmiddels hier in Kiel, in Duitsland uh, voor de Baltic Hur Hurricanes. Speelt. Mm -hmm. Maar ja, het is best bijzonder dat we ja. Nederlandse jongens daar hebben. En uh, is dat betekent ook dat die sport groter aan het worden is? Of is er gewoon, worden er meer kansen gegeven aan buitenlanders? Ik ja? denk dat het gewoon iets is wat is overgebleven van een aantal jaren geleden toen de admirals hier nog zaten. De sport begint hier wel steeds harder achteruit te gaan, zeker in Nederland. Ik denk dat je dan meer uh, over de grens moet kijken in Duitsland. Uh, Zometeen uh, gaan we het op uh, Radio 1 hebben uh, met uh, Jeroen Elsoff, bekende sportcommentator. Op dit moment zit hij in Brazilië. In Brazilië voor de Confederation Cup, maar hij is ook groot fan van Amerikaanse sport. En dat is toch leuk om een keer iemand anders te horen over uh, waar wij het uh, vannacht over hebben. En we kijken nog steeds naar de wedstrijd. De we gaan bijna, weer beginnen, Ze gaan bijna weer beginnen. We gaan bijna weer beginnen aan het tweede kwart. We houden u sowieso op de hoogte. En uh, we draaien ook af en toe een plaatje. Seven Nation Army, Ben Sol. de Nation Army van Ben Lonklesol. Ik ken hem eigenlijk meer beter van de White Stripes, maar dat terzijde. Een honkbalwedstrijd bezoeken in de Verenigde Staten is een belevenis op zich. Jeroen Elzoff, NOS-commentator en columnist van Sportamerika... reisde afgelopen maand nog door de VS en bezocht daar enkele stadions. Maar op dit moment zit hij in Brazilië voor de, NN uh, voor de NOS. Goedenacht, uh, Jeroen. Goedenavond ja, avond is het hier. Nieuw. Goedenavond. avond. is het overigens voor mij ook nacht, want ik ben net aangekomen... Dus... Ja, wat dat uh, is het ook uh, heb je wel weer gelijk met goede Nou, Heel goed. Voor de NOS ben je nu in Brazilië voor de Confederations Cup. Zijn de voetbalstadions daar een beetje te vergelijken met de honkbalstadions in Amerika? Nee, joh, nee joh. ik heb ze nog niet, uh, nog, niet, nog niet gezien, natuurlijk hier, want ze zijn echt goed nieuw. Uh, Toevallig ben ik net op weg naar mijn hotel hier in Brazilië, ben net aangekomen in de hoofdstad van Brazilië, langs het uh, Estadio Nacional uh, gekomen. Dat uh, ja. Dat moet er zijn, maar aan de buitenkant zie je dat het ook nog niet helemaal af is. Dat geldt voor de meeste uh, stadions die nieuw gebouwd worden voor de Convert Cup en eigenlijk dus voor de WK. Maar ja, dat is multimodern. Dat is uh, ja, misschien een beetje te vergelijken met, uh, als je met een moderne honkbalstadion moet vergelijken met de, met de Miami Marlins, wat ik een afzichtelijk stadion vind ook. Ja. Uh, maar nee, geef mij maar de, de, de oude meuk als Wrigley Field en uh, Fenway Park. En niet deze moderne, moderne troep van voetbalstadion is het ook natuurlijk geweldig. Maar bij honkbal vind ik het niet zo passieus. Over Wrigley Field gesproken, daar zat jij nog enkele weken geleden, als wij het goed hebben. Ja, dat heb je goed. <lacht> um, ja, ik, ik wilde natuurlijk, daar nou moet je gewoon een keer geweest zijn als je van honkbal houdt. En ik Waarom? Ik heb op Fenway Park. Nou ja, het is het ene oudste stadion van, van, van de Major League na Fenway. Fenway was ik al geweest. Uh, en, en Wrigley, wat mij zo fascineerde. was... Het feit dat, uh, iedereen kent het wel die van onthoud houdt, dat aan de overkant van de straat achter het stadion daar staan er appartementen. En daar hebben de mensen uh, ja, uit de buurt, tientallen jaren geleden, uh, tribunes op de dagen van de appartementen gebouwd. En ja, waar zie je dat nu nog? Ik heb vandaag nog in het vliegtuig foto's laten zien aan, aan iemand die ook de hele wereld had overgereisd. Foto's van Wrigley Field. En die viel bijna van zijn stoel toen hij zag. Dus dat die mensen, mede aan de deur uh, ja, van, een, van een gewoon appartementencomplex... Uh, ja, 50 dollar betalen en dan hup, daarboven gaan... naar gaan zitten en dan krijgen ze gratis, nou ja, gratis... voor die 50 dollar eten en drinken... en kunnen ze ook nog die Wacht. wedstrijd zien. Ja. En dat, dat, is, dat, is, ik, dat heb je echt helemaal nergens in beeld. Nergens. Maar we, we hebben het nu al deze nacht... een klein beetje gehad over honkbal... en het gaat bijna meer over de stadions... dan over de sport zelf en vooral de sfeer die er hangt. beschrijft dat eens. Wat is daar zo anders aan dan bij andere sporten? Nou ja, kijk, ik, ik kom veel bij... Uh, uh, dat begrijp je voor me werkt veel bij voetbalwedstrijden... Uh, natuurlijk ook omdat het een prima sfeer is. Maar ik vind het het gemoedelijke bij, bij Honkbal. Waar iedereen met elkaar praat. Waar uh, niemand uh, zich echt druk maakt. En als je eens een keer weg wil lopen om wat eten te halen. Ja, het, is veel meer een, het is veel meer een vermaken eigenlijk hè, voor de Amerikanen. Veel meer, veel, veel meer een uitje. Wij gaan s'avonds uh, naar de bioscoop. Zij gaan naar een Honkbalwedstrijd. En uh, de, natuurlijk zijn ze voor uh, de eigen ploeg. Natuurlijk supporten ze heel erg. Maar de andere kant van het verhaal is het ook lekker minder om, om iets te doen, om eruit te zijn. Ja. En wij, wij zijn in Nederland veel meer gewend om door de week toch binnen voor de wedstrijd ja, ja. te zitten. Als je 162 en, wedstrijden per jaar speelt, dan kan je de beste keer eentje verliezen zonder te heel veel aan de hand is volgens mij. Ja, maar zelfs bij de ploegen die de, die de, die de play-offs niet halen en of die, die jarenlang wat minder gaan... Volgens, ik, toen ik de laatste jaren dan bij geweest ben, is zijn de match. Nou, dat is nou niet het, uh, het voorbeeld van een ploeg die je geweldig draait. Daar blijven die mensen ook gaan en ook met kinderen. En ik, ik weet nog dat ik uh, vorig jaar stond ik in, in, het, uh, in de rij nog uh, voor een laatste drankje naar de zevende inning. En toen keek, keek er een jochie van zes bijna huilend naar zijn vader, want we uh, hadden het net weer uh, stonden weer 8 nul achter naar drie home runs tegen. Dus hij vader: "Ja, jongen, het is". Het valt niet mee om fan van de match te zijn, maar jij zal het ook voor je hele leven zijn, weet je wel? Ja, ja, nou prachtig, ja dan, dan, dan smelt mijn hart, weet je wel. Maar dat, er, is, dat is geweldig. Heb je dat ook met, met andere sporten in Amerika of is het echt voor jou het hoekbal? Uh, nou, ik, ik, ik ben uh, tot mijn spijt, dit moet ik natuurlijk niet bekennen, uh, nog nooit bij een NFL-wedstrijd geweest, omdat ik aan het werk ben voor, uh, voor, voor stiersport eigenlijk. Uh, dus het is lastig om daar naartoe te gaan. En ik ben wel een keer bij de Knicks geweest, want toen zat ik echt zo'n beetje naast, naast, uh, ja, bij bij, naast Spike Lee uh, aan, aan het veld. En dat was, was te gek, alleen oh, ik had eigenlijk liever achteraf wat hoger gezeten. Want als je wat meer tussen de mensen zit, uh, tussen de normale mensen, en daar, daar, daar uh, schaar ik Spike Lee niet om. <laughs> dan kan je, wat meer, uh, kan je misschien wat meer van de echte sfeer meekijken. Dus, uh, er zijn heel veel luisteraars die absoluut niet weten wie Spike Lee is, maar iedereen schiet hier die een beetje wat van NBA weet een beetje in de lach. Ja, nou je hoeft niet eens van, van NBA misschien ja. wat dat te weten, maar het is natuurlijk een beroemde filmregisseur. Uh, film ja. Die uh, hardcore New York Knicks fan is. Dat is, en, toch, uh, dat, ja, dat is dat Altijd eerste uh, rij? Eigenlijk, ja, eigenlijk een extra speler uh, van, van de New York Knicks, die ook al wel eens verkeerde dingen roept... ...zodat hij de, de, de van de boos maakt en daar is weer een documentaire op gemaakt uh, uh, Reggie Miller uh, bij de Pacers tegen de New York Knicks en daar eigenlijk tegen Spike Lee. Nou, iedereen die die documentaire niet Prachtige gezien heeft, wil zeggen van NBA te houden. Die, die houdt zichzelf voor de gek, want daar, daar kan je niet mee thuis komen. Die, die moet je echt gezien hebben. Je zit nu in Brazilië. Winning time heet hij geloof ik, hè? Ja, uit mijn ja. hoofd. Heel, helemaal goed. Je zit nu in Brazilië. Uh, dat is voor jou als uh, liefhebber van Amerikaanse sporten ook wel ideaal gezien het tijdsverschil nu. Nou ja, dat klopt. Ja. En uh, ik ga misschien nog eventjes als pijt hebben Jeroen Grutter hier ook ontmoeten, die uh, totaal lijp is van de Boston Bruins. Uh, hele verstandig, keuze. Hè? Uh, dan hebben we het over ijshockey en dan, dan, zouden, we, dan zouden we misschien, als we echt tijd hebben, maar het is echt, sommige mensen denken dat we hier op, een, uh, op vakantie of op een snoepreisje zijn, maar dat slaat helemaal nergens op, want we werken ons hier uh, behoorlijk uit de naad, om het maar zo maar even te zeggen, en we reizen veel. Uh, misschien dat we een avond de tijd hebben om, om naar Stanley Cup te kijken, dat zou te gek zijn. En uh, wat jullie me wel te goed uh, moeten houden, of wat jullie uh, eigenlijk moeten vertellen, is hoe de Giants staan. Want ik ben net aangekomen, ik weet eerlijk gezegd niet eens hoeveel het Nederland zelf wel vanmiddag gespeeld heeft. Dat Die hebben gewonnen. Die hebben gewonnen. Ja, nou, maar het was ook niet zo heel ik, moeilijk. Ben, ik ben 17 uur volledig uh, van de wereld geweest. En dan, uh, ja, als je al wifi slaapt met dan ik, dan begin je ook ergens te trillen op dit moment. Omdat je totaal niet weet wat er uh, allemaal gebeurd is. Maar, nee. Nou, wij zitten hier vooral naar de NBA Playoff Finals te kijken. Daar staat het 28-33 voor San Antonio Spurs. En het spijt me heel erg om oh. te zeggen, je staat 8-2 achter. Ja, nou, dat is, het, is, het is geen goede, is geen goede, <laughs> goede maand aan het uh, zijn. Maar, ja. ah, maar heel veel succes willen je alvast uh, wensen... de komende maand in Brazilië uh, voor de Confederations Cup. Ja, mag ik nog zeggen dat wij uh, bij de NOS uh, zaterdag beginnen met... Uh, thuisland. Brazilië tegen Japan op Nederland 3 om 9 uur. Dat mag je zeker zeggen. Ja, goed. Uh, jij gaat je lekker voorbereiden. En hopelijk voor jou ook nog een beetje wat van die uh, ijshockeyfinale uh, meekijken. Succes met de Jets. Succes, ja, nou, en uh, als je, als je, ga lekker. Als je, slaan. Niet, uh, als je niet wil, heeft, ga ik nu gewoon slaan. <laughs> ja, nu, ja, maar heer, uh, ik wens jullie nog een zeer prettige dag. Dankjewel. Dankjewel, Jeroen. Jeroen uh, Elsoff, uh, voetbalcommentator natuurlijk van de NOS. Op dit moment in Brazilië om uh, daar de Confederations Cup te verslaan. Maar ja, uh, u heeft het net gehoord. Uh, ook een ongelooflijke Amerikaanse sportgek. En zo zijn er op zich nog best veel mensen. En dat past dat was ook echt bij de tijdstip zo 5 voor vier. Gaan wij nog heel even kijken voor uh, het nieuws van vier uur naar uh, de NBA Playoff Finals. Waar uh, op dit moment uh, San Antonio de bal heeft. En uh, ieder op een onmogelijke manier ingaat via Tim Duncan, Mr. Fundamentals. Is dit typisch Tim Duncan, Piet Horsman? Dat was typisch Tim Duncan. Dit doet hij dus al een jaar of 15 in de NBA nu. Wat deed hij dan precies? Hij uh, legde de bal erin, dicht bij de basket, via het bord. Eigenlijk doet geen enkele uh, speler dit meer op dit moment... Het zijn allemaal dunkende, atletische jongens. Maar Tim Duncan die weet altijd een manier om de bal erin te leggen. Op de meest makkelijke manier. Daar moet ik wel de big fundamental Want Saman zei net, hij is nog wel 2,13 meter. De maar hij springt niet over de volkskrant van zaterdag Nee, heen. nee niet over de zaterdag, van de volkskrant komt die jongen. Maar zijn een schitterende spelen. Pieter, hoe gaat het met LeBron James? Met LeBron James gaat het op dit moment erg slecht. Uh, hij speelt geen goede wedstrijd. Hij uh, schiet tot, tot nu toe heel weinig. En wat hij schiet, uh, mist hij. Tot nu toe is hij hier, heeft hij slechts twee punten gemaakt. En. Uh, ja, ook maar weinig assist. Waar hij normaal wel bekend op staat: dat hij heel erg veel assist weggeeft in een wedstrijd. Dat hij zijn spelers opzet. Wordt hij beter verdedigd? Waar kan dat dan liggen? Nou, hij lijkt, een uit... hij lijkt een beetje buiten zijn eigen controle te spelen op dit moment. Hij lijkt een beetje ja, hij... timide. Ja, hij.... ja, hij... Nee, hij lijkt... ja hij lijkt chaotisch lijkt hij vandaag. En... Maar dat heeft hij wel vaker gelijk. Dan komt hij in één keer in het derde kwart schiet hij eruit. Want uh, San Antonio Spurs staat dan met zes punten voor. Er uh, stond net uh, een punt of uh, acht voor volgens mij. Het grootste uh, verschil. Dus eigenlijk ligt de wedstrijd heel dicht tegen elkaar. Ja, op dit moment kan de wedstrijd nog echt elke kant op. Er wordt weinig gescoord. En de wedstrijd is, dus, zoals we al een paar keer hebben gezegd, ontzettend fysiek. Maar eh, wel net weer een fantastische play. Snel rondgespeeld ja. van San Antonio. En uiteindelijk volgens mij eh, Gary Neal die de bal eh, pump fake Dus eigenlijk een soort nepschot geeft. Twee stappen naar voren doet, want dat mag. En hem dan eh, erin schiet. Dat is precies waar ze bekend op staan. Precies om deze... Het rondspelen van de bal. En dan krijgt een speler waar eigenlijk nog niemand ooit iets van gehoord heeft... krijgt de bal en die schiet ze dan in één keer in de NBA Finals erin. Kijk eens en ja. een open dunk gewoon. LeBron breakaway. mist een drie punter en binnen twee seconden uh, scoort uh, San Antonio wel. Ja, het verschil is nu tien punten. Ja, en dan dacht ik, uh, en ik ken het spelletje een klein beetje beter... tien punten, dat is een voorsprong, dat gaan ze nooit meer goed maken. Dat is misschien mijn, uh, mijn Nederlandse voetbalinstinct. Uh, Vijf ja. doelpunten, want je krijgt twee punten natuurlijk... of drie punten per, uh, per schot. Maar ja. dat valt hartstikke mee, volgens mij. Schitterend. Ja, in een basketbalwedstrijd worden wel ja. iets meer dan 5 ja. doelpunten gemaakt. Laten we het zo zeggen. Ja. Mooie anekdote. Met uh, Lennart kunnen wij vertellen dat wij game 6 zaten te kijken... tussen de Boston Celtics en de New York Knicks. Uh, het verschil was op een gegeven moment... meer dan 20 punten in het voordeel van de New York Knicks. Lennart zei die... Ik ga slapen. Uh, dit gaat helemaal niet meer goed komen met Boston. En tot zijn verbazing werd hij vijf minuten later door mij gebeld. En ik zei, Lennart, je moet heel snel uit je bed komen... want het verschil is nog maar vier punten. Ja. En zo snel ging het. Ja, dan kwam ik de, de, de, de, die microfoon doet het niet, maar het was uiteindelijk voor niks dat je je bed uitkwam. Ja, Komt kom ja, Maar, maar j, j, jullie hebben net j, jullie team is Boston. Wat is jouw favoriete team? Bo Ik heb niet team? echt een favoriete team. Ah, je Ja, maar Lisa, hebt kom op een een nou, Peter. Ik heb Bij geen kleur. team. Nou. Nou, mag ik het dan zeggen? Ja. De Los Angeles Lakers. En ik denk ook dat het een goed moment is nu om naar de slechte wedstrijd van LeBron James op dit moment... Kobe Bryant weer officieel naar voren te schrijven als de beste speler in de NBA. Dank u wel, dames en heren. Nou, mooi. Ik, Maarten? <laughs> denk dat je ik het sportteam in Amerika? Nee, het nee, Ga je met je Wizards? Nee, ja, dat moet <laughs> we wel echt van verliezen houden. <laughs> <laughs> <laughs> Zo klink je wel. Jurgen Elsoff zei net dat hij een kindje zag en die zei ja, sorry dat je voor dit team bent, zei zijn vader. Maar uh, je zult je, je hele leven voor het team zijn hoe ergens ook Bij mij in de Wizards gelukkig niet geval. Ik vind Boston uh, qua sportbeleving Boston. de mooiste stad. Dus dan, uh, Boe. Heel goed. Ja. <laughs> het, het zijn echt de legendarische teams uit de sport. Uh, de Boston, Celtics Anne, en Anne, uh, wat CP. is jouw team? Je praat er dus zo oh. makkelijk over. Ja, Oklahoma City Thunder. Maar daar wil ik het niet over hebben. Want die hebben verloren in de playoffs. Ah, Terwijl ze hier Thomas. eigenlijk hadden moeten staan natuurlijk. Eigenlijk wel. Maar goed, volgend jaar maar Vorig jaar stonden ze er en deden ze er ook vrij weinig ja. mee. Dus. <laughs> dat komt helemaal goed, kan ik jullie beloven. Volgend jaar. eerst uh, de actualiteit. Zometeen het nieuws van de NOS en dan zo als beloofd, eventjes opgeschoven. Het, uh, het ijshockey. En we gaan het ook nog hebben uitgebreid over MLB, het honkbal. En we bellen met Dave van den Berg. Genoeg reden om te blijven luisteren. Radio 1.